Als het goed is hebben wij uh, meneer Van Mechelen aan de lijn. Nee, Frans Visser. Frans Visser. Uh, ja. ook, ook lid van het bestuur? Uh, Jazeker, ja, ik ben de penningmeester. En ik, uh, ik zou even het radiocontact opnemen, dat hadden we afgesproken. Uh, Piet Heijn van Mechelen is uh, de nieuwe voorzitter. We hebben pas een bestuurswisseling. gehad. Uh, Oké, okay. ik had gisteren meneer Tromp aan de lijn en die zei tegen mij dat wordt meneer Van Mechelen. Maar met u is het natuurlijk ook goed, want de penningmeester is wel de belangrijkste van uh, Classic Concert.